10 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Het Holland Financial Center houdt op te bestaan. Dit weekend stapte voorzitter Sjoerd van Keulen al op als voorzitter. Hij kwam onder vuur te liggen vanwege zijn rol als hoogste baas bij SNS Reaal... ten tijde van de overname van het vastgoedfonds van Bouwfonds. Daardoor kwam SNS Reaal in grote problemen en moest worden genationaliseerd. En nu is besloten met het Holland Financial Center het HFC helemaal te stoppen. Begrijpelijk, zegt economieverslaggever André Meijnema.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 De files door de sneeuw nemen nu af, maar op de A2 van Den Bosch naar Utrecht zijn nog altijd problemen. Er staat een lange file van rond de 30 kilometer en verder lossen de files op de A50 tussen Eindhoven en Os erg langzaam op. De problemen in de Randstad vielen vanochtend erg mee. Daar was het droog tijdens de ochtendspits. Er waren rond Rotterdam en Amsterdam geen lange files. De spoorwegen hadden al aangekondigd met een uitgedunde dienstregeling te rijden. Voor zover bekend zijn er alleen wat wisselstoringen en vallen de vertragingen mee. In Duitsland was het vanochtend wel goed mis. In Noord-Rijn-Westfalen, de dichtstbevolkte Duitse deelstaat, stond bij elkaar 600 kilometer file. Een nieuw record. De aanpak van meisjesbesnijdenis met goede voorlichting en de dreiging met zware straffen heeft effect. Dat blijkt uit een studie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, zegt staatssecretaris Van Rijn. Daaruit blijkt van dat van de meisjesvrouwen die besneden zijn. Zo'n ongeveer 30.000 is de schatting dat dat besnijdenissen uh, zijn die niet in Nederland hebben plaatsgevonden, maar eigenlijk hebben plaatsgevonden voordat mensen naar Nederland kwamen. En wat we ook merken is dat de voorlichting, maar vooral ook het feit dat uh, het gewoon strafbaar is in Nederland, een sterk preventieve werking heeft. Er ligt een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer om de aanpak van meisjesbesnijdenis nog verder te verstevigen. Er komt een speciale 2-euro-munt ter gelegenheid van de troonswisseling. Staatssecretaris Wekers zal vanmiddag bij de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht de eerste munt slaan. Ook bij vorige troonswisselingen werden speciale munten uitgegeven. Bij de troonswisseling van Juliana en Beatrix 33 jaar geleden... ging het om een rijksdaalder met het profiel van het komende en gaande staatshoofd. Het weer alleen in het zuidoosten, nog wat sneeuw. Vanmiddag droog en zonnig, later vandaag vanuit het noordwesten regen en natte sneeuw. Het wordt vandaag zo'n 5 graden. En ook morgen opnieuw winterse buien. ANEB ah, Verkeersinformatie. De drukte neemt over het algemeen snel af. Maar er zijn wel uitzonderingen, want door sneeuwresten... staan er nog opvallend lange files rond Arnhem en Nijmegen. Richting Venloog en ook rond Utrecht. De langste file die staat nu op de A2 van Den Bos naar Utrecht tussen knooppunt Vught en knooppunt Everdingen, maar liefst 35 kilometer. Het lukt maar niet om die sneeuw daar goed weg te krijgen en dus ook de file niet. Op de A50, Os-Arnhem, in beide richtingen hetzelfde verhaal... tussen knopend Grijzoord en knooppunt Valburg... 15 kilometer langzaam rijden en vooral stilstaan. Op de A67, Eindhoven richting Venlo... is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Asten... dat veroorzaakt 10 kilometer file vanaf Geldrop. De rechterrijstrook is dicht. De A73, Nijmegen richting Maaspracht... Maar een hele ochtend al problemen. Uh, nu zien we nog uh, de nasleep van een ongeluk tussen knopend Rijkenvoort en Vendraai. 8 kilometer fiede. Er ligt olie op de weg. u wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Je moet er niet aan denken. Maar wij wel. Want goede banden zijn van levensbelang. Daarom is een bandencheck bij Citroën nu gratis. En als uw banden aan vervanging toe zijn, ontvangt u 50% korting op iedere tweede band.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 Reddingsplan voor noodlijdende binnenvaart. Autofabrikanten dubben over het geluid van elektrische auto's. Te weinig namelijk. Veel werkgevers betalen liever een boete... dan verplichtende gehandicapten aan te nemen. Als bedrijven daar een te grote last aan hebben... Ja, dan gaan ze natuurlijk gewoon de boete betalen. En het ochtendumeur van Koos Postemaat is 6,5 over 10. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. De binnenvaartschippers, dames en heren, luiden vandaag de noodklok. De sector kampt met een langdurig tekort aan opdrachten... en dus uh, een overschot aan schepen. Vanochtend overhandigen ze in Den Haag een petitie aan de Tweede Kamer... met een crisispakket. Wilco Volker van het bureau Voorlichting Binnenvaart. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ernstig is de situatie? Uh, nou ja, vrij ernstig. Uh, Wat is vrij zit, ernstig? Sinds 2008 uh, um, zitten we in een situatie waarin uh, de prijzen van, uh, voor de vrachten zijn gedaald. Uh, er is meer aanbod uh, van scheepsruimte dan dat er vraag is. En uh, ja, dat zorgt voor lagere tarieven. Ja. Dat kun je even volhouden, maar inmiddels zitten we in 2013. We hadden gedacht dat de markt allemaal weer op zou gaan veren. Dat is nog niet het geval. Dus, uh... Het geluid is niet nieuw, want dat horen we inderdaad al een aantal jaren, ja. dat uh, binnenvaartschippers nou ja, gewoon te weinig lading hebben om te vervoeren en dus failliet dreigen te gaan. Uh, is het nu het moment daar dat die hele sector bijna een kopje onder weg te gaan. Ja, de, de problemen worden steeds groter. Er moeten nu maatregelen genomen gaan worden. Uh, we moeten komen tot een, aantal, uh, tot een pakket van maatregelen. dat gaan we vandaag overhandigen in Den Haag. Ja, wat voor maatregelen? Uh, nou, ener, enerzijds uh, kijken of dat we uh, mee kunnen gaan op de trend van grote bedrijven in Nederland... die kiezen voor het uh, vervoer over water. Dat, dat doen een... grote bedrijven al? Dat doen grote bedrijven al, ja. Uh, meer dan gebruikelijk. Uh, juist de bedrijven in de fast uh, moving consumer goods. Dus we nemen de ketchup en de, de friet en zo. Ja, Arjen, uh, Heineken, Bavaria, Arjenko. Ja, precies dat soort bedrijven die uh, kiezen op dit moment heel erg sterk voor binnenvaart. Dat ja. is nieuw voor ons, dus dat is positief. Ja. Maar uh, dat is nog maar een deel van de oplossing. Daarmee krijgen we de schepen niet volledig gevuld. Ja. Uh, dus we moeten ook aan andere oplossingen denken. En uh, ja, daar gaan we vandaag een plan voor indienen. Welke oplossingen dan nog meer? Uh, we hebben uh, ingediend een, een plan om uh, te kijken... of dat we een deel van de oudere schepen uh, vanaf 2000 ton... want het, de overcapaciteit zit met name in de schepen boven de 2000 ton... om te kijken of dat we daarvan de, de oudere schepen weg kunnen slopen. En dat zijn de grotere schepen? Dat zijn de grotere schepen, ja. ja dat uh, zou dan ongeveer om een, een 200 grotere schepen gaan. Ja. Uh, als je die uit de markt haalt, dan geeft dat wellicht wat verlichting. Ja. Uh, daarnaast denken we... Maar daarna... wat, wat, wat heeft Den Haag daarmee te maken? Een, een schipper kan toch besluiten zijn dus boot te slopen? Uh, ja, maar er moet dan wel een fonds voor zijn. Uh, maar dat kost geld? Dat, dat kost geld, inderdaad. Hoeveel uh, geld kost het vragen... om een schip te slopen? Uh, nou ja, in totaal uh, over die uh, 200 uh, oudere schepen schatten wij in zo'n 200 miljoen. Dat hoeft Den Haag niet te betalen. We vragen alleen of dat zij dat voor willen financieren... uiteindelijk moeten wij dat natuurlijk zelf als sector op kunnen brengen. Maar op dit moment is daar het geld niet voor. Een garantstelling? Een garantstelling, ja. ja. Daar komt het dan op neer. Maar goed, al die schippers die hebben natuurlijk geïnvesteerd in die schepen. Er zit een hypotheek op of ze hebben krediet van de bank gekregen... om zo'n schip in de vaart te kunnen houden. Dan gaan er nog steeds mensen failliet? Ja. Um, dus dat is een deel van de oplossing uh, om uh, de oudere schepen te saneren. Um, de nieuwere schepen waar uh, veel faillissementen in plaats gaan vinden... schatten wij in. Um, Daarvan willen we kijken, van: uh, als dat, nou, dat schip nou failliet gaat... Um, dat schip blijft in de markt. Uh, we zitten in een bijzondere markt. Kijk, als een kapper failliet gaat en er zitten twee kappers in de straat... dan kan die ene kapper uh, een bakkerij worden. Dat schip blijft een schip en die blijft in de markt. Ja. Dus we, uh, we gaan in overleg met de banken en in, met uh, de overheid... om te kijken of dat we die failliete schepen... aan de Kant kunnen houden. Zodat ze niet uh, voor een goedkopere prijs terug in de markt komen en daarmee uh, een neerwaartse spiraal inzetten. Ja, maar goed, die bank wil zijn geld terug. Die bank wil zijn geld terug, inderdaad, ja. Uh, maar die bank is er ook bij gebaat dat uh, niet de hele uh, uh, vloot uh, in de problemen terechtkomt. Want dan is zijn probleem nog groter. Ja, dus, het is een garantstelling van de overheid voor het slopen van schepen en dus ook het financieel schadeloos stellen van de eigenaars van die schepen. Um, uh, nee, die schepen die, uh, dat, dat is enerzijds uh, het, het saneren van die schepen. Daarvoor krijgt die uh, ondernemer dan een, een goed bedrag om zijn schip uit de markt te halen. En anderzijds dus de failliete schepen om te kijken of dat uh, de, m, tot een overeenstemming met de banken kunnen komen. Ja. Uh, dat zij die schepen niet nog een keer in de markt brengen, maar uit de markt houden. Ja, maar ja, goed. Ik hoor banken al zeggen, uh, dames en heren, dit is gewoon een ondernemersrisico. Ja, dat is een ondernemersrisico inderdaad. Ja. En, uh, maar in dusverre dat uh, als je een goede ondernemer bent... en je wordt op dit moment geconfronteerd met een uh, halvering van de waarde van je schip... Ja, dan uh, zo goed kun je niet ondernemen. Daar kun je niet op anticiperen. Nee. Dus, uh, maar goed, hoe, goed, wie moet dan tegen die banken gaan zeggen... die schepen mogen niet terug op de markt? Ja, daar, daarvoor gaan we dus naar Den Haag... om te kijken of dat, uh, zij ons daarin kunnen ondersteunen naar de banken toe... om te zeggen uh, het zou beter zijn voor het Nederlandse binnenvaartsysteem... en voor Nederland als ze zonder binnenvaart hebben, uh, steunen ons daarin uh, met de gesprekken naar de banken toe. Maar oh goed, die banken die zeggen, ja luister eens, dit is ons onderpand. Wij moeten ook al gaan meebetalen aan SNS Reaal. We hebben strengere regelgeving, we moeten meer geld in kas hebben. Uh, al dat soort geluiden die je ongeveer bij ieder onderwerp wel hoort. En als die banken nou zeggen, dat doen we niet. Wij willen dan op zijn minst iets van die centen terug... Ja, dat uh, uh, kan ik begrijpen van die banken. Um, een deel van die uh, financieringen is, is ook onder staatsgarantie. Um, dus wellicht dat daar een oplossing in zit... dat we een deel van die staatsgarantie gebruiken... om die schepen tijdelijk op te leggen. Maar en goed, op goed, het moment dat, dat, een... dat zij die weer in de markt brengen. Ja. Uh, uh, als de markt beter is, dan hebben zij natuurlijk nog... dat, dat schip wat zij kunnen verkopen in maar de markt nou, weer. Maar nou verplaats ik me even in de minister van Financiën. Die zegt prima, ik wil best een garantie afgeven. Of tenminste de minister van Economische Zaken, ik weet niet wie dat dan moet doen. Um, en uh, die zegt dan tegelijkertijd... ja, maar ik wil wel de zekerheid dat u het me gaat terugbetalen. En als ik dan kijk naar de economie en naar de binnenvaartmarkt... dan uh, is die er niet uh, uh, rooskleurig uh, aan toe. Nee, op dit moment niet. Dus wanneer maar, gaat u dat, dat geld dan terugbetalen? Het, kijk, het is ook zo, en daarom komen we met dit pakket van maatregelen... dat het ja. op de korte termijn inderdaad niet rooskleurig uitziet. Maar op de lange termijn echt wel. Er wordt in Rotterdam een maasvlakte 2 gebouwd. Daarvan is gezegd, nu gaat er 35% over water worden afgevoerd. Ja. Zometeen moet dat 45% worden. Dus maar dan heb je al die het, schepen weer nodig die u nu wilt laten slopen. Een klein aantal worden gesloopt. Dat zijn de oudere schepen. Je wil ook vlootvernieuwing nastreven. Ja. Die nieuwe schepen die uh, tijdelijk aan de kant worden gelegd, die hebben we dan weer hard nodig. En uh, dan kunnen we dat uh, die grote hoeveelheden die in Rotterdam binnenkomen ook weer af gaan voeren. En dat met een moderne en nieuwe vloot. Goed, noodkreet in de vorm van een petitie dus. Uh, ja. En een crisispakket aangeboden aan de dames en heren politici in Den Haag. <coughs> Wilkom Volker van het bureau Voorlichting Binnenvaart. Ik dank u zeer. Oké, okay, bedankt. Doris Duke, I do it all over you. Kort over tien, sneeuw op de weg, files dus nog steeds. het Zwaan van de ANWB, waar? Ja, nog steeds in het zuidoosten van het land. Maar ook in het midden, op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Ze hebben daar er erg veel moeite om de, de sneeuw er allemaal goed weg te poetsen. Tussen Den Bosch en knooppunt Everdingen, 35 kilometer file nog steeds. En dat is echt een uitschieter, want de rest van de ochtendspits is zo goed als voorbij. Behalve rond Arnhem. Want daar staan lange files op de A50 arnhem Os in beide richtingen... tussen Knoop het Grijzoord en Knoop het Valburg. Ook rond Arnhem en Nijmegen zelf. En de A67 Eindhoven richting Venlo. Voor de afrit Liesel, 10 kilometer, is daar een vrachtwagen met aanhanger geschaard. En die blokkeert de rechte rijstrook. Ik zie Wijnland ook nog een stukje A10 Amsterdam bij de Koentunnel, rood. Ja, op de A10 West, daar stond even een te hoge vrachtwagen voor de tunnelbuis. Maar die is weggeleid, de rijbaan is daar vrij. Waar ook nog wat problemen bij de eitunnel door een stroomstoring... Ook dat is inmiddels verholpen, dus ook de spits rond Amsterdam is over. Wijnand, we zijn weer bij, dankjewel. Okay. Het idee dat je de, niks meer kan en eigenlijk niet meer bij de maatschappij... Hoor, vind ik wel heel moeilijk. Gehandicapten willen aan het werk.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 Ja, dat kwotum voor arbeidsgehandicapten wordt ingevoerd door de staatssecretaris... Jette Kleinsma is dat van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En toeval of niet, ze is misschien wel zelf de meest succesvolle handicapte van Nederland. En verslaggever Niels de Jager ging bij haar langs op het departement. Goedemiddag allemaal. Mooi zo, we even met u mee? Ja, maar hij wilde graag uit. Oh jee, oh oh. staatssecretaris Kleinsma en haar rollator... in de lift van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... Het is hier allemaal prima toegankelijk. Ja, want er zijn overal liften en uh, weinig drempels. Dus dat is uh, prima. Alleen de vooringang, dus de koninklijke ingang zal ik maar zeggen... Uh, die vind ik ingewikkeld, want dan moet ik op een uh, roltrap gaan staan... en daar ben ik niet zo goed in. Dus ik kom altijd via de dienstingang. De dienstingang, uh, de, de achteringang is dat eigenlijk? Ja, dus... Uh, de ingang voor uh, nou ja, alle mensen die in de logistiek zitten... Hè, van de postkamer en de schoonmaak. Ik vind het ook heel leuk om die mensen dan te zien. En in dat soort kleine dingen zitten dus de, de aanpassingen... die u dan hier nodig heeft? Ja, inderdaad. Jetta Kleinsma heeft ondanks haar handicap een prima baan... als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En met 135.000 euro ook een meer dan prima inkomen. Voor haarzelf is zo'n kwotum dus niet nodig... Maar voor veel andere gehandicapten wel, zegt Kleinsma. Het blijkt uh, dat in de afgelopen jaren... wel een aantal mensen met beperkingen bij uh, reguliere werkgevers... een plek uh, heeft gevonden. Maar nog veel en veel en veel te weinig. En uh, de afgelopen jaren is er ontzettend veel inzet gepleegd... ook richting werkgevers, om ervoor te zorgen... Ja, dat, dat de plekken gemaakt worden voor mensen met beperkingen. Maar op de een of andere manier... Uh, is de gemiddelde werkgever nog steeds niet uh, ja, onmiddellijk doende... om mensen met beperkingen uh, een plek te bieden. U zegt eigenlijk, we zijn al jarenlang bezig om vrijwillig dit probleem op te lossen. Werkgevers komen onvoldoende over de brug, dus is zo'n kwotum nodig. Ja, hoe, hoe uh, ingewikkeld ook en hoe verdrietig misschien ook. Het is uh, toch een, een stokje achter de deur, want we hebben nou allerlei uh, wortels aangeboden... Hè? in de zin van, uh, nou ja, van aanvullingen op het loon van mensen, uh, van, van bonussen... van uh, de administratieve rompslomp zo klein mogelijk maken... Uh, ja, en dat, dat werkt gewoon onvoldoende. Dus ja, het is niet anders. Naast de worst dus ook een stokje. Maar levert zo'n gehandicaptenquotum ook echt extra banen voor gehandicapten op? Duitsland kent bijvoorbeeld al zo'n kwotum. En volgens ton schoenmakers van werkgeversorganisaties VNO, NCW en MKB is dat geen succes. Er zijn heel veel bedrijven die dat niet kunnen en die daar dus ook niet mee aan de slag gaan. Die betalen gewoon een hoge boete. Er wordt 600 miljoen euro boete opgehaald in Duitsland. Daaruit blijkt dus al hoeveel bedrijven het gewoon helemaal niet kunnen en uh, het gewoon afkopen. In Duitsland kiezen dus veel werkgevers ervoor... om uh, die boete dan maar te betalen... in plaats van uh, een arbeidsgehandicapte echt aan te nemen. Verwacht u dat het in Nederland ook gaat gebeuren? Als bedrijven uh, daar een te grote last aan hebben... Ja, dan gaan ze natuurlijk gewoon de boete betalen. Ja, nou, Dat zijn dan niet de meeste sociale werkgevers... van het Noordelijke Halverd, moet ik constateren. Nee, maar de, de werkgeversorganisaties, uh, VNO, NCW, MKB, die zeggen ook... dat, dat gaat in Nederland ook gebeuren... Het is eigenlijk een verkapte lastverzwaring, dit. Ja, maar daar kiest de werkgever zelf voor. Mag ik dat dan even uh, zeggen? Ja, dan constateer ik dat en dan ben ik daar niet blij mee... want ik wil heel graag dat ze juist een plek maken voor mensen. Maar als ze kiezen voor het betalen van die boete... Ja, dan hebben we in ieder geval die middelen. Zo simpel ligt het dan ook. Maar daar ben ik niet op uit. Ik ben gewoon uit op het feit dat mensen een plek krijgen. Telt u eigenlijk zelf ook mee voor het kwotum van het ministerie van Sociale Zaken? Ja, dat zou wel mooi zijn. Ik heb kromme benen, bedoelt u. Ik ben spastisch. Nee, dat, dat is niet het geval, want ik val niet onder een arbeidsongeschiktheidsregeling in de brede zin van het woord. Want daarvoor moet je al eigenlijk in een uitkeringssituatie zitten. Ja, ja je moet echt uh, bij, uh, nou ja, uh, in, in een SW-bedrijf of in de Wajong of uh, in zo'n soort regeling zitten. Ziet u zichzelf dan nog een beetje als een voorbeeld daarin? Want uh, nou, u heeft het zelfs het hele leven zonder uitkering uh, ja, een hele mooie carrière. Nou ja, ik, ik, ik merk wel dat ik door de buitenwereld vaak als een soort van rolmodel gezien word, dat snap ik ook. Maar ik voel me wel ontzettend uh, op de bres voor diegenen die het niet helemaal alleen kunnen. Maar met een heel klein beetje ruggesteund, ook door werkgevers, ook door Bernard Windjes. Uh, ja, kun je mensen helpen om het leven te leven? En dat willen we toch allemaal? Ja, altijd ondergrond. Nou, nee, het is wel nog steeds. Uh... Terug met Kleinsma in de lift van haar ministerie. Zit nul? In de kelder komen we aan. Kijk, hier kan ik zo naar buiten. Dat is ideaal. Dat, dat, dat is mijn tandem. Dus... Uh, uh, ik heb ook een tandemchauffeur, dat is helemaal fijn. Uh, en die uh, fietst met mij de hele stad door. Dus die komt me s ochtends halen. Ik woon in Den Haag. Dan fietsen we hier naar het departement. En als ik naar de Tweede Kamer moet, dan gaan we ook op de tandem. Dus terwijl uh, iedereen uh, eigenlijk jaloers is op die auto met chauffeur van nu? Gaat u liever op de fiets met chauffeur? Nou en of, want ik wil graag een beetje beweging blijven. Dat moet ook met dat lijf van mij. En uh, ik vind het ook zo fijn dat mensen kunnen opfietsen met me. Ik ben lang wethouder geweest in Den Haag, dus veel mensen kennen me nog. En die hebben dan zoiets van, hé, hey, kleinsmaak, kunnen we eventjes uh, uh, met je opfietsen? Want we willen even wat kwijt. Nou, daar leer ik veel van. Morgen. Hoe gek het ook klinkt, er is een tekort aan gehandicapten op de arbeidsmarkt. Nee, op dit moment lukt het ons niet om voldoende kandidaten te vinden. Dus wij, uh, wij kunnen meer mensen gebruiken dan, uh, dan er aangeboden worden. Het vervolg hoort u dus morgen bij een nieuwe aflevering van Niels de Jager. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom bij de KRO... via goedeborgennederland.kro.nl Straks autofabrikanten dubben over het geluid van elektrische auto's. Eerst nu de heer tumeur. hier is Koos Postema. Er is ruzie. Waar niet tegenwoordig? Over de toezichthouder die te weinig toezicht hield? Of bonusgraaiers die nog strafrechtelijk, nog civielrechtelijk vervolgbaar zijn? Onoplosbare zaken. Houd toch op. Kijk naar Maastricht. Daar gaat het om een zeer belangrijke zaak. Een levend groot kunstwerk. De Maastrichter staar. Dat immense koor heeft ruzie met de dirigent. Of omgekeerd, maar dat doet er nou niet toe... Over repertoirekeus, denk ik dan. Maar vooral over gebrek aan discipline onder deze goudgekeelde zangers, zegt de dirigent. Ze drinken te graag. En ik geloof ook wel te veel, zegt die dirigent. En vindt ze dus meer gezelligheidszangers die geen discipline kennen, ik zei het al. Begrijpelijk, denk ik, in het koude noorden. Maastricht, wat wil je? De Vogelstruis, en dat is er maar eentje. En een Elske is, wees eerlijk, een godgegeven Limburgse borrel. Maar toch, beste zangers, wees voorzichtig. Jullie koor is mooi en moet blijven. Het is nu even stil daar, en dat is begrijpelijk, vlak voor carnaval. Dat is de tijd voor heel ander gezang. Nieuw, bespottend, prima, maar ook oud klassiek gezang. Mien, waar is mijn feestneus van die nooit meer te evenaren clown Toon uit Sittard? In de La La La weet u nog wel... Kijk, Mien. Oh, maar daar ligt ook een lijster. Zal wel voorjaar wezen. Die andere klassieke. En hoor ik daar ook niet een paard in de gang hinneken bij buurvrouw Jansen? Gezellig. Carnaval. Maar dat gaat voorbij. En dan moet dat conflict toch op te lossen zijn tussen dat grootse koor en de dirigent. En zangers, doe dat nou. En zing dan een arrangement van een klassieke Sinatra-song. Met die mooie slotregel: Bring me one for my baby.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 We'll 64, The Beatles, If I Fell. 27 minuten over tien, dus drie minuten voor half elf. U luistert nog steeds naar de Cairo op Radio 1. Elektrische auto's, dames en heren, moeten meer herrie gaan maken... ...vindt het Europees Parlement in Straatsburg. De huidige stilde auto's die zouden namelijk gevaarlijk zijn voor voetgangers en fietsers... ...en daarom gaat de industrie nu op zoek naar het ideale autogeluid. Voor de Roog is geluidsdeskundige bij TNO. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het ideale autogeluid? Um, ik zou bijna zeggen helemaal geen geluid, want dan hebben we ook geen geluidhinder. Nee, maar dat mag dan weer net niet? Mm, nou, dat zou best mee kunnen vallen. Als alle auto's even stil zijn, dan uh, wordt een extra stille auto niet meer gemaskeerd door anderen. Dus dat is misschien helemaal geen probleem. U wilt alle auto's stilmaken? Daar streven wij naar, ja. Minder ja. geluidhinder door het verkeer. Maar het zal nog wel even duren voordat alle herriemakende auto's uit het straatbeeld zijn verdwenen, denkt u niet? Ja, dat verwacht ik ook. Ja, dus, maar Straatsburg wil natuurlijk actie. Want die elektrische auto's overigens, als je er wel eens een voorbij uh, ziet rijden of hoort rijden... Uh, ze maken wel degelijk geluid. Jawel, bij normale snelheden is het nauwelijks verschil tussen elektrische auto's en auto's met een gewone verbrandingsmotor. Want dan uh, bij 50 kilometer per uur en, en harder is het bandengeluid, datgene wat je hoort en niet de motor... Ja, nou zijn sommige autofabrikanten al bezig om een soort van kunstmatig geluid in elektrische auto's te stoppen. Bijvoorbeeld uh, horen we dat in een promotiefilmpje van de Toyota Prius. Ja, dit is, als er de auto staat, hoort u niet die Japanner, maar dat andere geluid dus. <laughs> uh, mm -hmm. Ja, wat, gaat dit nou helpen? Um... Misschien wel. Uh, althans, zo'n systeem werkt alleen bij heel lage rijsnelheden. Dus beneden de 25 km per uur schakelt het in. Ja. En daarboven schakelt het weer uit. En dan denk je, er komt een stofzuiger. Nou, uh, dat valt wel mee. Uh, want uh, in dit filmpje hoor je het eigenlijk luider dan het op straat hoorbaar zal zijn. Ik, ik heb een aantal demonstraties gehoord van elektrische auto's met zo'n systeem van verschillende merken. En je hoort het net... Maar ik denk zelfs dat, zoals ze het tot nu toe doen, dat het in druk stadsverkeer nauwelijks op zal vallen. Ja, goed. Uh, met andere woorden, het is wel een beetje de wereld op z'n kop. Hè? Want iedereen probeert zo min mogelijk herrie te maken tegenwoordig. En nou moeten we weer herrie gaan maken. Nou, uh, daar zijn, in verschillende landen wordt er verschillend over gedacht. In Amerika is men erg verontrust over het risico van die hele stille auto's voor uh, blinden en slechtzienden. En daar is dus nu ook regelgeving in voorbereiding die eist dat auto's een minimale hoeveelheid geluid maken. Ja. Maar Europa benadert het anders. Die zegt ja. van nou, wij weten niet hoe belangrijk het risico is. Ja. Uh, misschien is het er en als een fabrikant het wil monteren mag dat. Maar ja. dan moet hij wel aan bepaalde uitgangspunten voldoen. Goed, nou, dat uh, zullen we dan de komende tijd zien. Voor de geluidsdeskundige bij TNO. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Einde van deze uitzending, half elf namelijk. Meer vr, informatie over deze uitzending vindt u op KRO.nl. Snel naar Okkenbroek. daar is Jeroen Wielaard zonder bus. Wat is er nou weer met de bus, Jeroen? Helemaal niets. Die bus die is uh, um, klaar van reparatie. In, in, in, komt binnenkort in topvorm overal. Misschien ook wel het, een herhalingsoefening in Okkenbroek. Ben jij nog nooit geweest? Ik ook niet. Maar we gaan het hier hebben over het, het bereiken van toppen. En uh, klimmen uit het dal van de crisis. Maar eerst het nieuws van Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Meldingen van fraude met een zorgverzekering komen voortaan beschikbaar voor andere verzekeraars. Dat hebben Zorgverzekeraars Nederland en het Verbond van Verzekeraars afgesproken. Doel is om zorgfraude krachtiger aan te pakken. Mensen die al eens hebben gefraudeerd met een verzekering worden nu extra in de gaten gehouden. De zware zeebeving bij de Salomonseilanden heeft aan zeker vier mensen het leven gekost. De beving vannacht had een kracht van 8,0 op de schaal van Richter. Zo'n 100 huizen op de Salomonseilanden raakten zwaar beschadigd.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 En er komt een speciale 2-euro-munt ter gelegenheid van de troonswisseling. Staatssecretaris Wekers gaat vanmiddag bij de Koninklijke Nederlandse munt in Utrecht de eerste munt slaan. Ook bij vorige troonswisselingen werden speciale munten uitgegeven. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANRB ah, nee, Verkeersinformatie. De files van de ochtendspits lossen nu eindelijk wel op. Langzaam, want er staat uh, toch nog bij elkaar zo'n 50 kilometer file. We zien het vooral rond Arnhem en Nijmegen. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... daar staat tussen knopend Deil en knopend Everdingen 12 kilometer. Op de A50 arnhem os in beide richtingen... 8 kilometer tussen Heteren en knopend Ewijk. A67 Eindhoven richting Venlo. Tussen de afrit Zomeren en de afrit Liesel 9 kilometer. Er is daar een vrachtwagen met aanhanger geschaard. De rechterrijstrook is Dicht. Verkeer richting Venlo kan het beste omrijden. En dat kan over de A2 en de A73. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Goedemorgen. In Okkenbroek, lieflijk. Agrarisch dorp, zo'n 15 kilometer ten oosten van Deventer. Midden in het groene laagland trekken wij de bergen in. Katja Staatjes, voormalig atleten. Um, bedrijven, inspiratrice, zou ik maar zeggen. En bergbeklimster. Wij kijken naar wat heet de K2. Heel hoog is die. En dicht besneeuwd. beschrijven hem eens. Ja, de K2 is de ene hoogste berg ter wereld, 8611 meter hoog aanzienlijk uh, moeilijker te beklimmen dan de Everest. En ik denk, uh, er zijn 14 8000ers op deze wereld en de meeste mensen kennen dan de Everest en de K2. Er zijn 14 ja. 8000ers. Ja. Dat, dat, dat doet me denken aan uh, 32ers bij een schaatswedstrijd. Ja. Al Frank Snoek, uh, Sven Kramer beschrijft 14 8000ers maar in de wereld. En je beschreef de Mount Everest met een gezicht van Mwah. Vervelend, vervelend bergje. Die K2, dat is, dat is wat? Ja, de Everest. Ja, natuurlijk, het is de hoogste berg ter wereld. En hè, het, het is een, toch een droom. Eh, dat hoogste punt te staan. Ik heb er natuurlijk ook gestaan. Maar het is gewoon een steeds commerciëlere berg aan het worden. Net als de Mont Blanc. En kijkend naar de K2, hè, vercommercialiseert ook wat. Maar is inderdaad moeilijker. Is een, is een droom voor hoogteklimmers om die te beklimmen. En die ligt in Pakistan en wij beklommen... een berg daar in de buurt, Kasher Broem 1. Kasherbroem 1 komt in beeld. Laat eens kijken... Hij hangt hier ook aan de ja. muur in Okkenbroek. We zijn hier echt in het groen in de Himalaya, in de Himalaya verzeild geraakt. Uh, we kijken naar... Die, het is de Himalaya. hebben het, dus. nee, het is eigenlijk de Karakoram. De Himalaya eindigt wel net in Pakistan... maar het is eigenlijk het gebergte naast de Himalaya. De maar, Karakoram. Himalaya, okay. ook akkoord. Ik had gisteren ja. nog nooit van Okkenbroek gehoord... en ja. tot vanocht, vanochtend ook niets van de Karakoram. Maar beschrijf die, beschrijf die ketens eens. Ja, de Karakoram is na, na de Noord- en de Zuidpool... het gebied met het grootste ijsreservoir. Dat is natuurlijk Gletsjerijs. Um, en dat, dat ligt echt helemaal in Pakistan. En daar liggen dus in die Karakoram vier bergen hoger dan 8000 meter. Mm -hmm. En uh, die gletsjers daar, dat is echt ongelooflijk. Je loopt eigenlijk van het, uh, het laatste gehuchtje tot waar je kunt rijden met een jeep... in acht dagen naar die bergen toe, naar de K2, naar Garche 1. In dit geval voor ons dus Garche 1. En dan loop je eigenlijk zes en een halve dag op die gletsjer over dat ijs, heel langzaam richting de voet van de berg. Hebben we het over iets anders dan een laagje sneeuw... waar Nederland nu weer van in chaos is uh, geraakt? Ja, we hebben het over massa's met sneeuw. Ja. ja. En, of ijs eigenlijk En ook vooral. over heel langzaam, langzaam gaan. Ja. Ja, geduld en uh, goed opletten. Haast en... is er niet bij. Nee, eigenlijk niet. Nee, haast komt je duur te staan met die beklimmingen. Maar wel doelgerichtheid. Ja. Absoluut, focus. En in grote stilte? Ja. Diepe concentratie? Ja, geen verkeer, geen drukte. Nee. Hoor je het al? We komen al in een soort van trance. Want dat is het ook, hè, dat bergbeklimmen. Ja, eigenlijk wel. Ja, je, je moet echt focussen op dat ene. Op, op die top. En uiteindelijk ook op overleven. Er zitten veel gevaren aan dit soort beklimmingen. En dat betekent dus Want ook dat je... Want één op de dertien klimmers... Komt overleden van de gasjebroem vandaan? Uh, ja, op gasjebroem is, uh, is dat inderdaad het uh, dramatische cijfer. Risico. Ja, ja risico. Dit is de metafoor. Want we hebben het over toppen bestijgen. Maar dat is ook de beeldspraak van uh, jouw lezingenreeks. Vanavond geef je er één in Raalte. En om de luisteraars er nu bij te betrekken... het gaat ook over manieren in crisistijd om uit het dal te komen. Ja, en wat is, wat is de kern daarvan? Nou, uiteindelijk is je zou eigenlijk crisis kunnen vergelijken... met heel slecht weer op zo'n berg, storm of lawinegevaar, sneeuw. Je kunt daar natuurlijk zelf niet direct wat aan veranderen. Je hebt het op dat moment te accepteren, je moet erop inspelen. Dat betekent dus ook geduld hebben, wachten tot het weer weer opklaart. Maar aan de andere kant kun je natuurlijk wel al voorbereidingen treffen of gewoon jezelf mentaal sterken... of gaan nadenken wat de eerstvolgende stap wordt. In bepaalde... Geesteshouding, mentaliteit. Ja, ja, ja, en ik zou bijna willen zeggen, op die berg is dat ook... De belangrijkste factor, of de factor waarop de meeste klimmers afvallen... is het hele mentale aspect. Het omgaan met de tegenslag, want die zit er in al die beklimmingen. De ene keer is het slecht weer, de andere keer kom je in kamp 1... en dan was windkracht 12 en is je tent weggeblazen met alle spullen. Het kan zijn infecties, omdat je minder weerstand hebt door de hoogte... of hoogteziekte van een van de teamgenoten of een ongeval. En ja, je hebt natuurlijk altijd de klimmers die willen alleen maar die top... maar niet wat je ervoor moet doen. Onderweg is het belangrijkste, ja. de ja. weg ernaartoe. Ja. En daar gaat het om mentaliteit. Ja. Om mentaliteit gaat het. Daar kunt u over meepraten, wel of niet in een crisis. Hoe wilt u uit het dal komen? Wat denkt u over de lef van Nederland en de durf? Mentaliteit, daar gaat het om. 0800 1121, 0800 1121. U kunt er ook over mee tweeteren. Twitter naar de top. Naar hashtag lijn 1 en mailen lijn 1, aperstaatje, ntr.nl. Ja. Kom maar. Jazz. Jazz speelt The Only Way Is Up. Ja, dat is ook natuurlijk een pakkende, pakkend nummer in dit verband. Niet bij de pakken neerzitten, kun je ook zeggen, Katja Staartjes. Maar het is ook zo makkelijk gezegd, hè? Ja, het is inderdaad makkelijk gezegd. En het, The Only Way Is Up, Wel, ik zou er eigenlijk van willen zeggen... juist op zo'n hoge berg moet je soms ook even down gaan. Namelijk... En dan bedoel ik, terug naar het basiskamp. Terug naar de basis herstellen. Wachten op vervolgens weer goed weer. Want soms zit je daar tien dagen vast. Heel vreselijk, vind je dat op dat moment. Uh, dus het is... Uh eigenlijk op en neer die stap terugzetten... om pas eigenlijk daarna weer die twee stappen vooruit te kunnen zetten. En Franzen, dan is het up. Fransen noemen dat reculé pour mieux sauter. Even terug om, ja, ja. om verder te kunnen te springen. springen. <laughs> ja. uh, jij vertelt dit als um, ja, um, baas van uh, eigen bedrijf Management Inspiratie... met die bergen dus als het grote landschap van het beklimmingstraject. ja. De metafoor. Ja. Vanavond in Raalte, nu in lijn 1. Um, jij bent bekend uit de generatie atleten van Ellie van Hulst. Hebben we hebben het over de late jaren tachtig, vlak voor Ellen van Lange. Dat was een heel ander traject, hè? Ja, dat was een heel ander traject. Had jij die mentaliteit toen toch ook al? Nou, ik, ik, ik was een subtop, hoor. Ik was, en, en als je natuurlijk kijkt naar de top in de atletiek... Uh, toen eigenlijk en nu, dan stelt dat natuurlijk ook niet zo heel veel voor. Maar ik, ik heb mijn achtergrond in het lopen. En ik ben eigenlijk ook via het lopen in het, in het klimmen. of eigenlijk in de bergen terechtgekomen. Ik zeg wel eens: ik ben een doorgeschoten loper. Want dat is eigenlijk nog steeds wat ik zo graag doe. Ook het lopen in de bergen. Het wandelen in de bergen. Hardlopen overigens ook nog steeds. Klimmen. Uh, ja. Waarom doe je het? Waarom doe je het nog steeds? Ja, waarom doe je het? Um, ja, ik. Ik, ik was in 1983 voor het eerst in de bergen... maakte ik een, een trektocht met wat vrienden, met een tent. En ik was echt verliefd, raakte ik gewoon direct. Op het, ik, ik weet de stilte. Het is de kracht van de natuur die zijn gezicht altijd laat zien. Geen masker, slecht weer, goed weer. Um, Uitdagend ook. Ja, en een hele simpele manier van leven. Je hebt je spullen op je rug, je gaat van A naar B. Het is een heel helder doel. En wat ik fantastisch vind in de bergen is... je bouwt zo snel samen een band op. Het is dus heel intens. Je hebt heel snel dat, dat ongelooflijke gevoel van afhankelijkheid... en niet samen, samen onderweg zijn. En ja, als je dan de top bereikt, dat is natuurlijk helemaal geweldig. Samen. Ik, ja. moet, ik moet, terwijl je me dat uitlegt, ontzettend denken aan Alp du Zes. 6.000, 7.000 eh, jongens en meisjes, mannen en vrouwen op fietsen... voor dat ene doel, de kankerbestrijding. Ja. Herken jij daar iets in? Ja, ik herken daar zeker iets in in termen van bezieling... in termen van een prachtig doel waar je helemaal voor gaat. En het geeft een ongelooflijke sfeer. Um, bij klimmen en bij onze tochten zijn we natuurlijk niet met zoveel mensen. Dat is, nee. dat is een hele andere omgeving. Maar ik herken absoluut iets in die focus. En het is ook geweldig om ja, helemaal met zo'n doel... Hè, waarbij er een neefdoel ook is... Om uh, daarvoor bezig te zijn. Nederlanders, Hoi. mooi is dat. Nederlanders he hebben die fascinatie met bergen. Of het nou het klimmen is met een rugzak op of, of, of op de fiets. Um, daar gaat er enorme aantrekkingskracht ja. uit van die mensen uit het laagland. Ja, misschien wel juist omdat we geen bergen hebben <laughs> en dat, dat we voor een deel onder de zeespiegel liggen. Ja, de, de NKBV, de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging, heeft. Ik geloof ongeveer 60.000 leden. En dat schijnt uh, op onze totale bevolking een, een goed aantal te zijn. Nou, dat ja. blijkt dan ook dat er 60.000 mensen met mentaliteit hier uh, rondlopen in Nederland. Mensen die ja. iets willen, die naar de top willen. Ja. Jan Vergeer, is dat ook zo bij jou? Goed, keer. Het laatste. Is dat ook zo bij jou, Jan Vergeer? Jij belt in. Ben je ook iemand die naar de top wil? Uh, nou wilde eigenlijk door omstandigheden niet meer, maar ik vond het wel fascinerend om het, het, het vergelijken te horen tussen uh, als je namelijk. Uh, ik vind het namelijk een heel verschil uitmaken of je behoort tot een van die dertien die het niet redt omdat het risico om het, uh, niet te overleven te groot is. die vergelijking met iemand die bijvoorbeeld een faillissement meemaakt of een scheiding of een ontslag meemaakt. Dat vind ik nogal een heel verschil, want het eerste geval is levensbedreigend. En de tweede, de tweede gevallen zijn ook heel vervelend, maar die zijn dus niet levensbedreigend. Ja. En dat is wat, ik, wat mij wel opviel. Uh, kijk, bij zo'n lezing vanavond wordt er natuurlijk gezegd van hoe kom je naar de top om, uh, om uit bepaalde situaties te komen. Maar dat, dat, uh, daarbij is natuurlijk de vergelijking met, met bergbeklimmen, hoe fascinerend het ook is... Die is haast niet te maken, naar mijn idee. Ja, maar je hebt het ook dus over omgaan met risico's. Ja, omgaan met risico's inderdaad. Maar in, in de, de wetenschap in de enorm gat het is een enorm gat tussen uh, risico's nemen om, waarbij er sprake is van een zekere leesbedreiging. En zeker als het aantal zo groot is uh, wat ik net hoor opzicht opzichte van uh, het, het omhoog klimmen uit situaties... Uh, wat ik net aangaf, ontslag, uh, echtscheiding... dat soort dingen die ook heel vervelend zijn. Die zijn dus niet levensbedreigend. Katja, ga er hier eens op in. Hij zegt eigenlijk de, de, de, de metafoor, de beeldspraak is wat te bergachtig. Ja, nee, maar ik denk inderdaad... natuurlijk is het zo, met klimmen gaat het over uh, leven en dood... en gelukkig gaat het daar... Uh, in de meeste situaties waarin we zelf mee te maken hebben, niet over. Uh, het is ook een hele extreme parallel, het expeditie klimmen naar het gewone leven... waarin ik zeker niet wil ontkennen dat natuurlijk het gewone leven ingewikkelder is. Ja. Um, maar juist is het misschien wel zo dat je uit die extreme situaties lessen kunt trekken... Uh, in termen van hè, hoe, uh, hoe zou ik ermee om kunnen gaan. En natuurlijk geldt voor mij ook dat ik, ja, als het levensbedreigend is met klimmen... ik daar op een andere manier naar kijk dan dat ik hier thuis uh, met tegenslag te maken heb. Ja, Jan Bakker die heeft uh, ook uh, ge gevraagd uh, of hij het goed begrijpt van Katja... dat een bijstandsgerechtigde die er niet in slaagt uit een uitkeringssituatie te raken... een gebrek aan mentaliteit verweten kan worden... Jeetje. Ja. ja, dat vind ik wel lastig. Ja, is, um, dat, hij bedoelt eigenlijk, het is al te makkelijk... Ja. om iedereen maar, nee, maar dat, uh, als een loser te natuurlijk, bestempelen. Natuurlijk, maar dat is ook zo. Maar waar het, ik wil ook, ik wil zeker niet propageren... dat iedereen voor de Everest moet gaan of voor de Mont Blanc. Ik denk dat, het, uh, uh, dat je, je stelt je eigen doelen. En iedereen heeft, heeft zijn eigen top. En voor de een is dat... Een veel lagere berg, fictief gezien, dan mm -hmm. voor de ander. En dat is ook prima. Maar ik geloof er wel in dat iedereen zich kan ontwikkelen. En iedereen kan vooruit. Als je vertrouwt op jezelf, als je ergens in gelooft... en als je ervoor gaat. En natuurlijk moet je ook een beetje geluk hebben. Ja, maar Jan Bakker bedoelt eigenlijk... dat mensen in die uitkeringssituatie... misschien ook al wel alles hebben geprobeerd. Maar die tegen een steile wand van je welste opkijken... waar ze niet meer omhoog kunnen. Ja, dan... Um, ja, dan, dan kan ik me inderdaad voorstellen dat, dat je hulp nodig hebt. Of Hoe manage je dat? Oh, ja, dat? Ja, als je natuurlijk in een heel diep dal zit... en je hebt zelf het gevoel, ik heb alles al geprobeerd... dan is het natuurlijk lastig. En toch denk ik uh, dat daar ook mogelijkheden moeten zijn om eruit te komen. Je noemt het woord hulp. Dat ja. is, dan denk ik, aan de ander. En dan kom je ja. toch ook weer bij samen. Ja. Je, samen. Kunt het, je kunt het soms niet alleen. Nee, absoluut zeker op dat soort hoge bergen en in hele lastige omstandigheden... met bijvoorbeeld heel veel sneeuw, moet je het echt samen doen. En soms zelfs met meerdere kleine teams samen... omdat het zo zwaar is om door die sneeuw heen te gaan... En ja, dan is het belangrijk dat je het zware werk van elkaar over kunt nemen. Ja, dat je genoeg sterke klimmers hebt, maar vooral misschien wel de bereidheid hebt om het over te nemen van elkaar. Ja, dit is, dat is een onderdeel van die filosofie. Hè? Je hebt het hier ook over eh, het, het, het stellen van concrete, maar haalbare doelen. Ja, het heeft natuurlijk geen zin als je nog nooit geklommen hebt, bij wijze van spreken, om te zeggen: Ik ga. Eh, over vier maanden de Everest beklimmen, onhaalbaar. En zo kun je dat natuurlijk vertalen naar elk doel... in elke sport, in organisatie, in werk, of noem het maar op. Dus inderdaad, hè, wat is uh, re realistisch, maar wel uitdagend, wel ambitieus? Hè? Waar moet je een paar stappen extra voor zetten? Ja, ik denk ik nu aan het omvallen van uh, de SNS-bankiers. Uh, hebben die te hoge toppen willen scheren? Zijn die uh, al te ambitieus geweest? Nou, ik denk het wel, ja. Ik denk dat die het contact zijn verloren met uh, welk risico is aanvaardbaar... En, uh, en kijkend naar omgeving en inschatting gewoon hun hand hebben overspeeld. En zo zijn er natuurlijk ook klimmers die zo gefocust zijn, zo doorzetten... misschien wel heel veel talent hebben... maar niet goed kijken naar waar ligt hun eigen grens of het weer... En, dus in dit geval is het natuurlijk een hele trieste aangelegenheid die iedereen aangaat. Overmoedig, in dit geval. denk ik wel. Ja. Want je vertelde in het begin al hoe commercieel het is. Dat lees je ook vaak. Kijk weer naar die K2 en de Gasjebroem. Um, er zijn mensen die dat nou, eindelijk ook wel eens even heftig willen. En die hebben er het geld voor, want het is ook een vrij kostbare onderneming. En dan zie je ze uh, toch weer terug op foto's van ja, de nogal veel uh, lichamen... die daar keurig ingevroren op zo'n berghelling liggen. Zijn dat ja. toch mensen die al te veel risico nemen? Ja, nou ja, je kunt veel zeggen over het hele commerciële klimmen. Dat wil zeggen klimmen waarin mensen veel geld betalen... en onder leiding van gidsen en mm. vaak veel hulp van dragers naar boven gaan. En dat zie je met name op de Everest. En um, ja, dat, ik vind dat zelf een kwalijke zaak... want dat heeft bijna niks meer met het erge, echte berggevoel en het echte klimmen te maken. Maar goed, het is wel de realiteit waar we mee te maken hebben. Onbezonnen avontuur is het dan? Ah, ja... Wellicht wel, ja. Ja, ja. Ik, ik weet niet of ik zou moeten zeggen... je moet het verbieden, dat ze, het, dat ze ook zo wat. Ik ben natuurlijk zelf ook met een commerciële expeditie naar Everest gegaan... heb me zo ontwikkeld en ben zo de stap gaan maken naar onze eigen expedities. Dus het heeft het mij ook mogelijk gemaakt, maar... Leerproces. Ja, het is wel... Uh, nou ja, daar valt veel op aan te merken, ja. ja. Nou, dus goed, wel over te zeggen. je moet ja. het verantwoord doen. Ja, absoluut. Meneer Van Rest aan de telefoon. Ja meneer, u weet wie ik ben, ik ben wat ouder, ik geef mijn 84ste levensjaar. Mijn levenstop is dat je bij elk ongeluk wat je overkomt, er zit altijd een geluk bij. En als je dat ziet, dan uh, uh, heb je ervaring, want dat is dus een, een les. Hè? Elk ongeluk is ook tevens een levensles. Hè? En aan de top bereik je door te zien uh, het geluk bij het ongeluk... Ik heb nog zo'n zin. zin. De enige zin van het leven is zin zin inleven. Als je geen zin hebt meer in het leven, dan houdt het op. Nou, nou, u bent ver gekomen op de klim. Ja, maar, ja 84. Bedoel, 84 bedoel, dat ik, vind ik ook wel een top. Ja, verder 84 en ik, ja, dat bedoel ik. Hè? En ik leef gelukkig. Nu totaal in mijn eentje al tien jaar, maar ik le leef nog steeds gelukkig, omdat ik overal het geluk in zit bij, ja, bij alles om me heen. En in vooral in mezelf. Ik heb het net tegen de buurvrouw gezegd, ik heb een, een val gemaakt. Zegt: nou ja, dat doe je geen tweede keer mee, want ik doe even snel opstaan. Katjes, staatjes. Dat is dan een levensles. Ja, er zijn, ja, ik denk inderdaad, als het gaat om het maken van fouten of ongelukken... kun je daarvan leren, kun je daarin verder komen... hoewel er natuurlijk ook echt vreselijke ongevallen zijn die levens echt kapot maken. Maar ik denk inderdaad wel dat geld het van de dalen je juist leert je verder kunt komen in zijn algemeenheid, ja. absoluut. Bas heeft gemaild met de vraag... heb je er ook wel eens geen zin meer in, zo halverwege de Berg? Heb je dan ook wel eens gefaald? Nou ja, zeker heb je wel eens momenten dat je er even geen zin in hebt. Het is soms echt dagen slecht weer... en, en soms zit je zelfs vast in een kamp, in een tent... en je ligt dan eigenlijk alleen maar de hele dag in die tent... en het sneeuwt buiten. Het is nog... En het gebeurt me niet vaak dat dat een overheersende gedachte wordt. En op een gegeven moment is dat wel een keer gebeurd... in de zin dat we er geen goed gevoel bij hadden. Dat was op Daulagiri, ook zo'n berg boven 8000 meter. Een hele gevaarlijke berg. En ja, daar klopte gewoon iets niet. We hadden het gevoel, het is te link. We zijn dus inderdaad ook teruggegaan op 7600 meter. Dus we er geen vertrouwen in hadden. En we hebben ook geen nieuwe poging gedaan. En ja, dan is het een bewuste keus. Teruggaan uit... Uit gewoon, ja, voor, niet geen voorzichtigheid, maar uit reali realiteitszin. Ja, omdat het anders misschien verkeerd gaat. Ja, maar dat is ook, ja. om, dat is ook omgaan Sorry. met tegenslag. Ja, en de situatie aanvoelen. En soms moet je natuurlijk even een stapje extra zetten. Moet je je over je onzekerheid of je angst heen zetten. Maar soms is het risico te groot. In 2008 keerden wij twintig meter onder de top om... Op mijn ja, daar baalden we natuurlijk vers... 20 meter onder de top. Schrikkelijk van, maar ja, het was wel volgens mij nog steeds de goede keus. Wat was er aan de hand? Ja, het was de link. Het is een heel verhaal, maar het komt er grosso modo op neer dat de de, graad, de sneeuwgraad, te gevaarlijk was om, uh, om zonder touw over te gaan. En uh, nou, het uh, per saldo, het gevaar was te groot. Opnieuw het verstand erbij, ja verstand was sterker dan de wil om het te halen. Um, ja, in dit geval wel. En als het risico zo groot wordt, is het, het natuurlijk ook, het is het uiteindelijk niet waard... om het leven te laten op een berg. En dus het is heel erg belangrijk om daar heel goed naar te kijken. Je ja. nee. gaat ook niet, zeer van vooraf al, opnieuw naar de gasjerbroem. Naar die achtduizender. Nou, daar hebben we de top uh, wel gehaald. Uh, dus daar ga ik zeker niet opnieuw heen. En naar Manaslu hebben we hem op 20 meter nagaan. Maar daar gaan we inderdaad ook niet uh, opnieuw naar terug. Dat was mooi. En uh, er komt eigenlijk ook nu een wat andere fase. We hebben een aantal van die bergen beklommen. We zijn nu met een fantastisch project bezig... om heel Nepal te voet te traverseren. Great Himalaya Trail, Nepal traverse. En uh, van drie landenpunt naar drie landenpunt... een tocht van 2000 kilometer... En dat ja. is niet alleen klimmen? Nee, dat is eigenlijk uh, is het de tocht. Het is het, het lopen. Zit er zit ook veel klimmen bij. Want uh, op die totale 2000 kilometer ga je 130.000 hoogte meters op en neer. Het is ongelooflijk. En dus er zit ook wel klimmen bij, maar niet één doel. Er is niet één top. Het is eigenlijk de tocht ja, die we maken. En het belangrijkste is het onderweg zijn. Ja, in dit geval zeker. Ook weer een onderdeel eigenlijk van je, je hele cursustrajecten. Dat mensen ook moeten genieten van ja. uh, waar ze mee bezig zijn. En niet noodzakelijk alleen maar met het einddoel. Of ja. die, dat grote bedrag op de bank. Ja, haal inspiratie uit het proces. Uit het onderweg zijn. Samen ja. vooral. Ja. Dat doe jij met verre bestemmingen. Afdeling verre bestemmingen. ken ik ook van, van de vakantiebeurs. Het, het doet denken aan enorme luxe. Dat je het kunt. Maar ook hiervoor heb je eerst toch stevig gewerkt... en dat hele traject ook afge afgelegd. Ja, zeker. En ik werk nog steeds hard. Het gaat allemaal niet vanzelf. Uh, dat hoeft ook niet. Uh, nee, zeker heb ik keuzes gemaakt. Ik heb in 1998 mijn vaste baan opgezegd. Ik was toen manager facilitair bedrijf van het ASU... en het, toen nog WKZ, het huidige UMCU... En ik dacht er natuurlijk ook van jeetje vind ik wel opnieuw een baan. Hoe moet ik mijn geld verdienen? En ik heb toen een periode alleen maar geklommen... om ook uit te vinden wat ik daarmee wilde. En heb vervolgens de keus gemaakt om zelfstandig te worden. En ik werk af en toe als intramanager eh, langere periodes. En dan heb ik periodes dat wij op expeditie gaan. Ik geef lezingen um, en ik heb een aantal boeken geschreven... en ben nu met een nieuw boek bezig. Hier ligt zo'n boek... Top inspiratie van droom tot succes. Wat is de essentie? Ja, de essentie is eigenlijk... Uh, het zijn zestig uh, uh, thema's die ik behandel... in relatie tot het verwezenlijken van je, van je droom... en het halen van je doelen. En het zijn eigenlijk thema's... telkens van één blad zijn met een, met een mooie foto uit ons klimmen. En ik denk dat uh, eigenlijk de essentie is... Uh, weet wat je wil, maak keuzes... En zonder nieuwe stappen te zetten bereik je geen top. Vertrouwen zie ik hier staan. Naast een foto van een bergbeklimmer... die nog net naar een rotspunt omho omhoog gaat waar al iemand zit. Ja. Samen doen ook weer, hè? Ja, ja vertrouwen is, is natuurlijk de basis van samenwerken, van teamgeest. En het klinkt natuurlijk heel makkelijk... Uh, maar toen ik begon met klimmen, had ik er grote moeite mee. Want dan hink ik aan dat touw en dan kreeg ik een seintje van boven. En ja, dan moet je natuurlijk vertrouwen. Maar ik vertrouwde het helemaal niet. Ik was hartstikke bang. Dan ging ik eerst nog even roepen of het touwen goed vastzit. Ja, domme vraag natuurlijk. En door het klimmen heb ik echt beter geleerd... het los te laten en echt te vertrouwen. Oké, okay. heel belangrijk. Neem de mensen mee vandaag, de rest van de dag. Vertrouwen, niet bang zijn, maar... En durven risico's te nemen. Eén vraag nog aan het eind van deze uitzending. Uit Ockenbroek zijn er nog kaarten voor vanavond in Raalte? Jazeker, Sportvereniging Raalte, Jan van Arkelstraat 2. Kom dat zien. Katjes taartjes van de kastjebroem kun je veel leren. Dank je wel. Kwalificatievoetbal op Radio 1. Vanavond om half negen. Laat het zien hier. He. Zo vlak voor de pauze. Laat het zien. Nederland, Italië. bal. en wordt middengegaan. Ja! En west langs de lijn. Vanavond om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.